6 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De vroegere VN-topman Kofi Annan wordt speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga voor Syrië. Hij is door de huidige secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, benoemd. Hij moet alles in het werk stellen om het geweld en de mensenrechten schendingen in Syrië te beëindigen. Kofi Annan was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1997 tot 2006. Vandaag is er in Tunesië een grote internationale conferentie over Syrië. Daar moet een ultimatum aan de Syrische president Assad worden opgesteld. Vergaderingen van de Defensietop zijn gemakkelijk af te luisteren. doordat een account van een topman niet goed is beveiligd. Dat meldt de Volkskrant na een tip van hackersgroep Anonymous. De Defensietop vergadert via videoconferentiesystemen. Het account van een topman bij de Defensiematerieelorganisatie had, volgens de Volkskrant, een standaard fabriekswachtwoord. Defensie erkent dat de systemen voor videoconferenties via internet niet veilig zijn. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam ziet geen reden om afstand te nemen... van het RTL Reality-programma 24 uur tussen leven en dood. Voorzitter Mulder zei in Nieuwsuur dat er onderzoek komt... naar zaken die mogelijk verkeerd zijn gegaan, maar hij staat achter het concept. Volgens het VU UMC toont het programma vooral... hoe goed er gewerkt wordt op de spoedeisende hulp. RTL zond gisteravond de eerste aflevering met opnames uit het ziekenhuis uit. In Bolivia zijn protesterende gehandicapten in botsing gekomen met de politie. Dat gebeurde aan het einde van een mars van 400 kilometer... toen de gehandicapten het parlement binnen wilden gaan. De gehandicapten zijn honderd dagen onderweg geweest op krukken en in rolstoelen... om een jaarlijkse bijdrage van de overheid te eisen. Johan Cruijff gaat aan de slag bij de Mexicaanse voetbalclub Guadalajara Chivas... Cruijff moet orde op zaken stellen bij de voormalige topclub... die in de laatste 13 wedstrijden niet één keer wist te winnen. Wat hij precies gaat doen, is nog niet bekendgemaakt. Het weer veel bewolking met plaatselijk wat motregen... bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat op de hoofdrijbaan... bij knop Ridderkerk 2 kilometer. Er is een auto stilgevallen en die blokkeert daar één rijstrook. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 24 februari, goedemorgen. Wordt vandaag vooral veel gepraat over Syrië op een grote conferentie. Tot veel meer lijkt de internationale gemeenschap nog niet in staat. In ieder geval wil Frankrijk haast maken met de maatregelen tegen het regime van Assad. Correspondent Frank Renaud vertelt zo meer over de standpunten van Frankrijk. Ook oud-premier van België en nu liberaal leider in het Europarlement Guy Verhofstadt ziet wel mogelijkheden tot ingrijpen in Syrië. Ik spreek hem na acht uur, net als de Syriër Abraham Miro. Die heeft veel contact met de Syrische oppositie en de Syrische Nationale Raad. Hoort vanochtend ook meer over de arrestatie in België van een verdachte van de gewelddadige overval op transportbedrijf Brinks vorig jaar in Amsterdam. En over de stichting Brein die grote internetproviders voor de rechter daagt in verband met de site The Pirate Bay. RTL zond gisteravond vervroeg de eerste aflevering van die ziekenhuisreality serie uit, of van het VU Medisch Centrum. Vroegen mensen die gisteren zoveel kritiek hadden om mee te kijken, straks hun verslag. Spreek Somalië-kenner Jord Hemmer over het resultaat van de grote Somalië-conferentie. En de ijspret van de afgelopen weken leverde 13.000 gewonden op. En dan moeten de meesten nog gaan skiën. Heel veel wintersporters gaan vandaag richting sneeuw. mark Robin Visser zwaait ze uit. Nederlandse clubs deden het goed gisteravond in de Europa League. En de overblijfselen van denker Thomas Kempes worden opnieuw begraven vandaag. Het Radio 1-journaal is dit tot half tien. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, nosradio1. Oud-VN-topman Kofi Annan wordt speciaal gezant van de VN... en de Arabische Liga voor Syrië. Hij moet werken aan een vreedzame oplossing van de Syrische crisis. Binnen de internationale gemeenschap wordt verder gezocht... naar een oplossing voor Syrië. En diplomaten hebben een concepttekst opgesteld... voor een ultimatum aan de Syrische president Assad. Tekst wordt vandaag op die conferentie in Tunesië besproken waarschijnlijk. In het ultimatum staan dan ook afspraken over een wapenstilstand... en ook moeten hulpverleners meer vrijheid krijgen. Midden-Oosten-deskundige Petra Stine heeft wel twijfels over de resultaten van die conferentie. Het komt op mij toch ook wel een beetje over als een soort wanhopige poging om iets te doen. Je ziet toch dat uh, ja, uh, er wordt gesproken over militaire interventie, uh, humanitaire interventies. En ja, we zullen zien morgen in Tunesië wat uh, die internationale gemeenschap daadwerkelijk kan doen. Als president Assad zich niet van het ultimatum aantrekt, zijn strengere sancties ook nog mogelijk. Maar correspondent Sander van Horen betwijfelt of dat zal werken. Nou ja, er wordt dan gepraat over meer sancties. Maar sancties doen pijn hoor in Syrië. Begrijp me goed. Ja. Alleen de belangrijke buurlanden, eh, eh, Irak, Iran is nog geen buurland, maar ligt naast Irak, Libanon. Ja, die, die gaan niet meedoen aan die sancties. Dus daar zit nog genoeg lucht om het in elk geval niet meteen dodelijk te laten zijn. Als het ultimatum verstrijkt, staat de internationale gemeenschap... nog voor een lastige taak, stelt Steven. Het is een duivels dilemma. Bied je hem de kans om te ontsnappen en niet naar Den Haag te hoeven... en dan weg te gaan en zijn volk te redden? Of gaat hij zich tot het bittere einde doodvechten? Volgens dit lid van de Syrische Nationale Raad... kan het wel eens snel afgelopen zijn. Zodra het leger de macht kwijtraakt, kan het snel gaan. After not very long time, we will see hundreds Separated from the army. En dit is enough to throw the regime, the Assad regime. Ondertussen ligt in Syrië de stad Homs nog steeds zwaar onder vuur. Gisteren lekte een videoboodschap uit van de Franse journaliste Edith Bouvier, die dringend om hulp vroeg. Ze moet snel een operatie ondergaan en dat kan niet in Homs. Bonjour, je suis Edith Bouvier, journaliste Française, een reportage in Syrië. We hebben in een attack hier. De Franse minister van Buitenlandse Zaken wil snel alle Fransen uit Oms weghalen. Ik heb gisteren het de Damas om evacuatie in dan Homs. Minister Juppé probeert de Syrische regering nog over te halen om mee te werken, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Het medische programma Leven en Dood is gisteren vervroegd uitgezonden vanwege alle commotie die was ontstaan over het programma. Patiënten van de Eerste Hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... werden met verborgen camera's gefilmd. Zoals deze man, die flink was gevallen. Zeg, kunt u mij nog eens vertellen, want u bent uitgegleden? Ja. Hoe kwam dat? Nou, in die tunnel. Dat lag op water. Programmamakers vroegen pas achteraf toestemming de beelden uit te zenden. In de meeste gevallen vonden patiënten dat goed. Zo vertelde deze man dat hij, nadat hij door de artsen was geholpen... nog een keer zijn verhaal vertelde, maar dan voor de camera. Ik was op weg naar de tennisbaan en dat is een kwartier lopen. En het had een beetje geregend. ik kom onder een tunneltje. Dus dan, dan ga je toch wat harder lopen, toen viel ik. Ja, en toen viel ik en toen was het fout, Kabouter. Het kregen veel kritiek omdat het gebruik van verborgen camera's onethisch zou zijn. Medisch ethicus Gert van Dijk vindt die manier van filmen zelfs verwerpelijk. Waar ik met name door geschokt ben is de wijze waarop het tot stand is gekomen. Je ziet het hier ook eigenlijk al misgaan. Je ziet iemand binnenkomen met een bloedgezicht. Het is natuurlijk onmogelijk dat die meneer op een weloverwogen wijze daarvoor toestemming heeft gegeven. En daar gaat het al mis natuurlijk. Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis, Elman Mulder, zei in Nieuwsuur dat hij geen problemen heeft met het programma. Dit is een zorgvuldige manier geweest. Er zijn een paar dingen niet goed gegaan. Die gaan we onderzoeken. Daar zijn we ook gevoelig voor. Maar de inspectie zelf Maar het, het programma, zoals het. Ja, dat zal dat, dat kunnen. Wij, en wij dachten, als we het programma laten zien, dan ontstaat ook begrip de gedegen manier waarop dat is gedaan. Ronald Plasterk wil net als Diederik Samson en Martijn van Dam... de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid gaan leiden. Maakte hij gisteren bekend. Plasterk moest er een dag langer over nadenken dan zijn twee rivalen. Hij zei gisteren op televisie dat hij eigenlijk niet had verwacht... dat Cohen het bijltje erbij neer zou leggen. Ik had nog misschien tegen beter weten in, maar het idee van... van tegen beter weten in? Nee, misschien, hè? Ja, ik bedoel, het is nu kennelijk een feit en Hij heeft zelf die ja. keuze gemaakt. Um, maar Je ja. ja. had gedacht, het komt nog wel goed. Ja. Echt waar? Wel. Ja. Plasterk is niet te spreken over de verdeeldheid binnen de partij de laatste weken. Hij doelde daarmee op de uitgelekte mail van Kamerlid Timmermans. Nou, dat lekken, dat, daar ben ik echt van geschrokken, ja. Plasterk zegt verder dat hij het goed zou vinden als vrouwen ook meedingen... naar de functie van fractievoorzitter. En tot dinsdag kunnen zij zich nog melden. Amerikaanse militair Bradley Manning heeft zich voor het eerst bij de krijgsraad moeten verantwoorden. Hij wordt verdacht van het lekken van 700.000 documenten en stukken aan Wikileaks. Manning werd voorgeleid op de legerbasis bij Baltimore, maar hield zijn lippen stijf op elkaar. Amerikanen zijn verdeeld in twee kampen. Eén kamp vindt dat Manning de geheime informatie niet had mogen doorspelen, omdat hij beroepsgeheim heeft. Bradley Manning chose to join the army. He chose to take a job in which he would deal with classified information. He took an oath. His job was to protect that classified information. Instead, he stole it and released it. He must pay a price for that. En dus moet u dan nu voor boeten. Het andere kamp is van mening dat Manning niets verkeerd heeft gedaan omdat de Amerikaanse overheid te veel probeert achter te houden our country's foreign policy elite has brought us a great deal of failure and disaster in the past 10 years. They very badly need public supervision and that's what WikiLeaks and Bradley Manning have brought to bear. We blijven even bij het Amerikaanse leger. Er nou, wordt namelijk nog volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van een groot helikopterongeluk boven Arizona gisteren. Zeven mariniers kwamen om het leven toen twee helikopters tegen elkaar vlogen tijdens een oefening. Een luitenant vertelt hoe zo'n oefening er normaal uitziet. They use those ranges out there to practice dropping bombs, to practice shooting their rockets, and they also go out there to practice communicating with the Marines on the ground. Het terrein waar getraind werd lijkt erg op dat van Afghanistan, vertelt de legerofficier. de oorzaak van dat helikopterongeluk is dus nog steeds onduidelijk. Fixe confrontatie tussen demonstrerende gehandicapten in Bolivia en de oproerpolitie. Het protest liep uit de hand toen de lichamelijk beperkte een parlementsgebouw binnen wilde. Ze sloegen behoorlijk op de agenten in. Ja, de demonstranten willen afdwingen dat ze een bijdrage van de Boliviaanse overheid krijgen... en dat de omstandigheden voor gehandicapten verbeteren. Het gaat om een jaarlijkse subsidie van 322 euro. En de protestmars is gehouden om aandacht te vragen voor het probleem. en Dit duurde ongeveer 100 dagen. Aandelenbeurs in New York zijn gisteren met winst de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kinken onder meer naar een meevallend cijfer... over de wekelijkse uitkeringsaanvraag in de Verenigde Staten... en zetten de zorgen over Europa even van zich af. Tonagever de Dow Jones-index sloot vier tiende hoger... en technologiebeurs Nasdaq klom acht tiende. Nikkei-index van Japan wordt alweer gehandeld... staat op een heel klein winstje, achttienhonderdste van een procent. Dit is het NOS Radio 1 journal met Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes... De organisatie van Bospop heeft bekendgemaakt dat onder andere Los Lobos, Tom Jones en Chris Cornell toegezegd hebben om naar Weert te komen op 7 en 8 juli. Dat Alanis Morissette en Lenny Gravitz dit jaar ook op Bospop staan, dat was al bekend. Kaarten zijn vanaf zaterdag te koop en een voorproefje krijgt u nu van Los Lobos. Als Lobos hoorde u met uh, het noord dat u kent van Richie Valens, misschien nog La Bamba. Dat past wel heel erg goed bij Marco Visser vanochtend. <laughs> nou, ontzettend. Ja, ik word er persoonlijk heel erg vrolijk van Marcel, moet ik zeggen. Ja, wij denken aan het strand, aan sambaballen. Ja. En waar ga jij het over Heeft hebben? Echt helemaal niets te maken met waar ik me vanmorgen mee uh, ga bezighouden. Ik kan er ook niks aan doen. Nee. Uh, we gaan de andere kant op, uh, Marcel. Uh, we gaan de kou in. Voor de lol, niet omdat het moet, maar uh, omdat we dat uh, ontzettend leuk vinden. Vandaag begint de tweede uitocht alweer. Mensen die uh, de berg opgaan met veel plezier, met skis... en uh, volgepakt met uh, glühwein en uh, noem het allemaal maar op. En uh, ja, die anderen die gaan de berg weer af, want uh, dat is de eerste uittocht. Uh, die komen uh, vandaag, uh, of dit weekend in ieder geval, weer terug. Nou ben ik persoonlijk niet zo heel erg thuis in het wintersportgebeuren... maar ik voel mij vanochtend omringd door specialisten... ervaringsdeskundigen en anderszins. En wij gaan vanochtend die stromen, die heen en weer stromen... Reguleren. We gaan u helpen vandaag. En om te beginnen heb ik hier mijn uh, file mega-specialist, Arnoud Broekhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U uh, bent er eens even stevig voor gezeten gisteravond en hebt uh, het laatste nieuws over het wintersport gebeuren. Ja, nou, ik kan alleen maar zeggen dat het geweldig weer is in de, in de wintersportgebieden. Uh, ja. uh, mensen die deze week uh, op wintersport zijn, zowel in Frankrijk als in, in de Oostenrijkse Zwitserse halpen. Die hebben een magnifieke week. Mooi weer, veel sneeuw en geen enkel probleem. Heerlijk. Ik, uh, ik zat gisteravond jullie, uh, jullie persberichten te, te lezen. De AWB waarschuwt voor lange files natuurlijk. Uh, 165.000 uh, vakantiegangers die richting de sneeuw gaan. En terwijl ik dat las dacht ik, wat doe ik fout? Ik ben nog lang niet aan de beurt. Moet je wel Hoe is dat voor dat, u? Ja, de wintersport is maar beperkt, dus uh, tot 1 april en daarna is het eigenlijk afgelopen. Ja, volgens mij is wintersport niet zozeer aan mij besteed, maar dat hele vakantiegebeuren gaat een beetje aan mij voorbij. Hoe is dat hier bij de ANWB? Nou, hier ook uh, ja. voor ons wel, want dit is voor ons hoogseizoen, dus wij gaan nog niet. En, uh, maar goed. Nee, u, u moet nu op uw post blijven. Ja, we zijn er nu voor onze leden, onze uh, wintersporters, om hen uh, zo goed mogelijk te begeleiden en ja. te ondersteunen. Ja. Dat doen jullie met, met de verkeersinformatie, maar dat doen jullie ook. Jullie zijn uh, in Frankrijk. Rijden jullie alweer met wegenwacht uh, rond? Ja, op drie punten. Onze alarmcentrale, onze verkeersinformatie en onze wegenwacht in Frankrijk. Ja. ja. Wat, uh, wat, moeten we, wat is het allerbelangrijkste? Wat moeten we nu alvast uh, meegeven aan de mensen? Nou, we moeten beseffen dat een wintersportvakantie totaal anders is dan de zomer. En je moet je goed voorbereiden uh, voordat je weggaat. En je moet het niet onderschatten, want je zit toch in ieder geval minimaal een werkdag geconcentreerd achter het stuur. Ja. En dat vergeten mensen nog alles? Nou, daar wijzen ze iedere keer weer op. Omdat het toch minimaal duizend kilometer rijden is. Ja. En dat, ja, dat kost toch minimaal een werkdag. Het gaat niet vanzelf, mensen. En het is een hele verantwoordelijkheid. Vanochtend, ja... Nee, echt, daar kan je hem lachen. Ja, nee, ik... ik lach niet. Ja, nee, ja, ik hoor daar een beetje zo'n beschimp, zo'n snuifje van, ja, in, vanuit... De... Ja. Ja. <laughs> Jij wilt ook wel op wintersport, hè? Oh, he, graag, ja. ja. Geen tijd. Ja. Geen geld. Ja. Geen tijd. Wij moeten ook op onze post blijven. Hmm. Ga je nog iets met sneeuw doen ook vanochtend? Ja, natuurlijk Marcel. Nee, We Goed. gaan het helemaal doornemen, alles. Absoluut. Het komt nee. allemaal in de orde. zijn benieuwd en gaan je volgen. Mark-Robbie Visser over de wintersport. Tot straks. Het is bijna tien voor half zeven u. Luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De film The Artist is de grote kanshebber voor de Oscars dit weekend. Onder meer vanwege de muziek. En die muziek is belangrijk, want die artist is een stomme film. Er wordt geen woord ingesproken. Alles is muziek, gespeeld door het Brussels Jazz Orchestra en het Brussels Philharmonic. Correspondent Joris van Poppel luisterde samen met dirigent Ernst van Thiel naar die bijzondere muziek. Tijdens de opname we hebben we een hele week aan gewerkt ontstond wel een sfeer waarvan iedereen het gevoel... dat we doen iets wat heel goed is, wat heel bijzonder is. En dat is moeilijk te benoemen, maar soms valt alles op elkaar. Ernst van Tiel, de dirigent van het Brussels Philharmonic. Het orkest van de film The Artist. Een bijzondere film, omdat deze film een groot deel gedragen wordt door de muziek. Het is niet zoals in veel andere films waar je veel dialogen hebt, waar dat er maar korte muziekfragmenten zijn. Maar dit is echt van begin tot eind. Is het de muziek? muziek? Af en toe heb ik de film gevolgd en moest ik echt met een monitor voor mijn neus en het orkest voor mijn neus de, de handelingen volgen. Er is bijvoorbeeld een scène waarin de hoofdrol speeltster in de kleedkamer van de acteurs en daar rondkijkt en de attributen bekijkt en een soort dans met een jas uitvoert. En dan moet ik echt iedere handeling van de hand en van haar hoofd moet ik volgen met, met muziek. U staat nu zelf ook met uw handen nog te dirigeren terwijl u praat. U heeft, u vindt dit een schitterende film als ik het goed begrijp. Ja, ik vind de muziek geweldig en we hebben er enorm van genoten. Maar nog steeds, ook als ik de muziek hoor, ik heb de première gehoord en ik heb daarna gehoord, ben ik door sommige fragmenten echt ontroerd door de combinatie film-muziek. Dus de versterking van elkaar en dat, daar kom ik niet los van. Er is een hele lange autorit in, die, die heel hectisch is, waarin ze steeds bijna uit de bocht vliegt. En zo. Ja, daar mag ik uh, zelfs in het orkest ook lekker gast geven. De componist heeft zich erg verdiept in uh, de muziek van componisten die werkten tussen 1920 en 1950. Sjosterkowitz, Kornigold. Uh, ja, overgang van de stomme film naar de gesproken film. Een componist die een normaal gesproken film uh, moet voorzien van muziek... die werkt met korte fragmenten. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, hele goede filmmuziek uit Nederland... is van Rogier van Otterlo, soldaat van Oranje. Dat, uh, het langste fragment is twee, drie minuten. Dat is heel anders dan dit, wanneer je echt bij elkaar 90 minuten moet doorlopen in de muziek. En van het een in het ander. Het moet voortdurend opbouwend zijn, maar je moet ook niet iets weggeven. Het is een klassieke opbouw. Het orkest kan het heel goed, doordat het een heel goed orkest is. En, uh, ja, dan word je ervoor gevraagd en je doet het met hart en ziel en overhoud. Moet je er iets anders voor kunnen dan... Voor een normaal optreden in de zaal. Misschien dat je, omdat fragmenten nog eens over moeten, en nog een keer over moeten. En dan vraagt de componist: kan het iets sneller? Of kan dat? Halen? Dus je moet in staat zijn, net zoals een acteur een scène voor de dertiende keer weer met volle inzet speelt. En dat kan dit orkest ook. Die kunnen iets voor de derde, de vierde, de vijfde keer spelen alsof het de eerste keer is. Bijzondere muziek van The Artist, de stomme film waar muziek zo'n belangrijke rol speelt. Ernst van Tiel hoorde je, dirigent, uh, die veel van die muziek heeft gespeeld. Joris van Poppel sprak met hem. Gaan we naar Irak. Het werd wel de kunstroof van de eeuw genoemd en een misdaad tegen de geschiedenis. In april 2003 werd het hele Irakmuseum in Bagdad leeggeroofd... terwijl de Amerikanen net de stad binnentrokken om Saddam Hussein te verdrijven. Duizenden voorwerpen die de geschiedenis van de menselijke cultuur zichtbaar maken, waren verdwenen. Hoe staat het museum er nu bij? Verslaggever Alex Runderkamp maakt de balans op. Nou, het museum is nog gesloten voor publiek, maar na twee dagen masseren... bij het hoofd van het Iraakse departement van Oudheden... Mag ik even vragen. Je hoort het aan de galm. Ik sta in een enorme hal. Sfeervol verlicht. Veel ruimte. Grote objecten. Ik zie reusachtige beelden van leeuwen. Maar ook hele kleine stempeltjes van duizenden jaren oud. Irak is de bakermat van de menselijke cultuur. Je ziet hier tabletten van klei. Met het alleroudste handschrift ter wereld. Spijkerschrift. In de folder staat dat enkele objecten hier 10.000 jaar oud zijn. Het is enorm indrukwekkend. Ik kan bijna niet geloven dat bijna 10 jaar geleden, in 2003... terwijl de Amerikanen Bach dat binnenreden... dit hele museum werd leeggeloofd. <tie> er zijn ongeveer 15.000 voorwerpen zijn verdwenen... Maar... De meest prominente stukken zijn bijna allemaal weer terug... zegt de directeur Oudheden. Ja. We hebben objecten teruggekregen uit Amerika, Jordanië, Syrië... Libanon, Duitsland, Japan, ook uit Nederland. Die operatie is zo succesvol verlopen... dat je kunt zeggen dat het museum teruggebracht is in oude staat. Eind volgende maand willen we klaar zijn omdat dan de Arabische Liga bijeenkomt in Bagdad, Ik gaat het museum open. Het is nu een dag later. Ik ben een paar honderd kilometer onder Baghdad, vlakbij de stad Nasseria, aangekomen. Ik zie een grijze zee van zand, zover het overrijkt. De reden dat ik hier nu ben, is om met Westerse archeologen te kunnen praten. Met mensen die veel weten van de resultaten van die kunstroof uit 2003. Want de Irakse autoriteiten kunnen wel zeggen dat de kunstroof van de eeuw is opgelost. Maar Arabische leiders hebben nogal de neiging hun eigen successen wat te overdrijven. Dus deskundige buitenstaanders zijn welkom. Well, Irak has always been considered the one of the core van Human civilization. Italianen van de Universiteit van Rome hebben een muur uitgegraven die 2000 jaar oud moet zijn. En ze hebben een graf gevonden van een baby. Er liggen zoveel sieraden en versteend voedsel bij het graf... dat ze ervan uitgaan dat het een prins moet zijn geweest, of een prinses. Oké, okay, dit is het de schuil. Een heel, heel jong kind. Misschien minder dan een jaar oud. Is het waar dat de gestolen collectie uit het Irakmuseum zo goed als teruggevonden is? Well, I think the hele issue was somehow traumatized by the media to, to a certain extent. The Iraqi themselves came back in de next two weeks and brought back maybe 80 van of what had been uh, taken away. Om ons heen flaneren zeker 10 mannen met kalaschnikows en vest. Die komen eens op het mooie woord archeologie. Oorlogsarcheologie. De Italianen werken hier samen met Iraakse archeologen... onder leiding van een vrouw, Weezal Subayedi. Ze heeft een hoofdtoekom, een zonnebril op... en haar gezicht is bedekt met een sjaal tegen de woestijn. Weer. Zij zegt dat er na de roof in Baghdad en andere musea in Irak... een religieus gebod is uitgevaardigd, een fatwa door Ayatollah al-Sistani. En die fatwa zegt dat je geen voorwerpen uit het museum in bezit mag hebben. En door die fatwa zijn heel veel spullen snel teruggekomen. Nou, de conclusie mag duidelijk zijn... Alle partijen zeggen dat het grootste deel van de gestolen voorwerpen terug is. We missen er nog duizenden. Maar de pronkstukken van het museum in Baghdad staan weer op de plek waar ze horen. In de tentoonstellingsruimte. Open voor het publiek na de bijeenkomst eind maart van de inmiddels zeer bekende Arabische Liga. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Nederlandse ploegen in de Europa League hebben een goede avond achter de rug. Drie van de vier plaatsen zich voor de achtste finales. Alleen Ajax ligt eruit, ondanks een overwinning op Manchester United. PSV had vorige week in Turkije al met 2-1 van Trabzonspor gewonnen... en deed het gisteren op eigen veld nog eens dunnetjes over. Nu werd het 4-1. Trainer Fred Rutte was zeer tevreden over de wedstrijd... zeker gezien de slechte wedstrijd die de Eindhovenaren afgelopen zondag speelden. Na die wedstrijd van afgelopen zondag had iedereen... Uh, die dachten allemaal dat we niet meer konden voetballen... Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Uh, het heeft ook te maken met, uh, ja, met, met, met een tegenstander. Hè? En, en de wedstrijd valt precies zoals wij hem graag zouden zien vallen. En dan, uh, ja, dan, dan is het plaatje is uh, voor Europees gezien is gewoon uitstekend. De volgende ronde speelt PSV tegen Valencia. FC Twente had wat meer moeite met Steaua Boekarest, maar is ook een ronde verder. Het werd in Enschede, net als vorige week in Boekarest 1-0 in Twents voordeel. Het was geen makkie, vond Twente-speler Wout Brahma. Als we vier, vijf keer de bal, naar hebben toe gespeeld en is het nog veel, denk ik. Dus uh, dan hou je nooit rust in, in een wedstrijd. En, uh, dat is juist iets waar we, waar we heel, uh, heel goed in zijn normaal gesproken. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Ja, dan moet je zorgen dat je in ieder geval geen goals tegen krijgt en heel, heel zakelijk speelt in Europa. En dat hebben we wel gedaan. Brahma speelde trouwens zijn 48ste Europese wedstrijd... in het shirt van FC Twente en is nu recordhouder van de club. Hij loste kick van de val af die in de jaren 60 en 70... het record haalde qua internationale wedstrijden. Twente moet het in de volgende ronde opnemen... tegen het Duitse Schalke 04 van Huntelaar. AZ won met 1-0 bij Anderlecht en dat hadden de Alkmaarders thuis ook al gedaan. Maarten Martens, de man die in zijn jeugdopleiding bij Anderlecht voetbalde... maakte na rust het belangrijke doelpunt... De uitslag gaf een wat vertekend beeld, want Anderlecht was vooral in de eerste helft sterker... en kreeg ook de beste kansen. Dat zag ook Martens. Dat moeten we eerlijk toegeven. Anderlecht was uh, ja, van bij het begin uh, heel goed. En uh, dat hun, hun ballen er niet in gingen, de, ja, was soms uh, ja, miraculeus eigenlijk. Want, uh, ja, ze hadden zeker uh, op voorsprong kunnen komen. Maar anderzijds dan zouden ze niet in paniek geraakt zijn... omdat we wisten dat uh, we wouden één keer scoren hier en dan, dan moesten ze er drie maken. Dus uh, we zijn altijd rustig gebleven en dat uh, kon je uiteindelijk in de tweede helft ook zien. AZ speelt in de volgende ronde tegen Udinese. Ajax heeft bij Manchester United het toernooi zoals verwacht verlaten. Maar de Amsterdammers waren wel dichtbij een stunt. En dat was na de 0-2 van vorige week zeker niet verwacht. Landskampioen Beekert niet verder ondanks de 2-1-overwinning... Volgens Ajax-middenvelder Siem de Jong had dat toch nog wel meer in ook. Zij hebben voorin wel heel veel power. Als je ziet uh, bij lange ballen en zo, uh, ze houden wel de ballen vast. En ja, dat ontbreekt soms een beetje bij ons. En dan moeten we het op een andere manier oplossen, voetballend. En uh, ja, dat deden we soms redelijk. Alleen dan uh, waren we nog te slordig met de laatste passes En uh, ja, dat was vooral uh, een paar keer het probleem. En dus ligt Ajax eruit. Dan nog een opmerkelijk voetbalnieuwtje. Johan Kruijf schiet een Mexicaanse voetbalclub te hulp. Hij gaat aan de slag bij Guadalajara Chivas. Dat was vroeger een profclub, maar van de dertien, laatste 13 wedstrijden... werd er niet één gewonnen. Hongballer Rick van den Hurk zet zijn carrière voort bij de Toronto Blue Jays. Pitcher kreeg eind vorige maand van de Baltimore Orioles... te horen dat hij geen deel meer uitmaakte van de hoofdmacht. Hij kon kiezen uit verschillende clubs... maar koos voor de Blue Jays van den Hurk. Daar ben ik heel erg blij mee. Het is hier geen mooie uitmacht. Uh, ik denk dat ik een goede kans maak om hier, uh, om hier met het team te breken... om naar Toronto te gaan en daar het seizoen te beginnen. Eind maart, uh, rond, 30, uh, rond 30 maart, weten we precies wat er gaat gebeuren... wie in het team zit... En en, uh, en uh, welke jongens uh, meegaan naar Toronto. En tot die tijd is dus voor Van den Hurk zich aan de trainerstaf te laten zien. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De vroegere VN-topman Kofi Annan wordt speciaal gezant voor Syrië. Hij is door secretaris-generaal Ban Ki-moon benoemd en hij werkt ook namens de Arabische Liga. Kofi Annan moet een vreedzame oplossing vinden voor het geweld en de mensenrechten schendingen in Syrië. Vergaderingen van de hoogste bazen van Defensie zijn gemakkelijk af te luisteren... doordat een account van een van de topmannen niet goed is beveiligd. Dat meldt de Volkskrant na een tip van hackersgroep Anonymous. De dierenbescherming is ernstig teleurgesteld in een nota voor dierenwelzijn van staatssecretaris Bleker. De organisatie vindt het een visieloos document vol open deuren. Bleker laat het aan anderen over. Hij doet er zelf niks aan, zegt de organisatie. En het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam ziet geen reden om afstand te nemen van het RTL realityprogramma 24 uur tussen leven en dood. Voorzitter Mulder zei in Nieuwsuur dat er onderzoek komt naar zaken die mogelijk verkeerd zijn gegaan. Maar hij blijft achter het concept staan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. We bevinden ons momenteel in vochtige en ook erg zachte lucht. Afgelopen nacht lagen de temperaturen in grote delen van het land tussen 7 en 10 graden. Vandaag wordt de zachte lucht weer wat naar het zuiden teruggedrongen... en in de loop van de avond komt daar geleidelijk koelere, maar ook drogere lucht voor in de plaats. Dat betekent dat we qua temperatuur een paar graden in gaan leveren... maar dat het in het weekend overwegend droog is met regelmatig zon. Vandaag verloopt een groot deel van de dag bewolkt. Vanmiddag wordt vanuit het noorden de bewolking wat dikker... en kan af en toe een beetje motregen vallen... De temperatuur ligt erbij rond 10 graden in het noorden en 13 of 14 in het zuiden. Er staat ook behoorlijk wat wind, een meest matige westenwind, windkracht 4. In het noorden is de wind vanmiddag vrij krachtig, windkracht 5. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het vanuit het noorden steeds meer op. De wind neemt geleidelijk af en de temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 5 graden. Het weekend verloopt grotendeels droog met van tijd tot tijd wat wolkenvelden en enkele stapelwolken. Maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De maxima liggen rond 8 graden in het noorden en 10 in het zuiden.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 Actievoerders van Greenpeace blokkeren sinds gisteravond een boorschip van Shell in de haven van Taranaki, Nieuw-Zeeland. Het schip stond op het punt te vertrekken naar de andere kant van de aarde, naar Alaska, om daar proefboringen te gaan doen. Ik ga erover praten met de campagneleider van Greenpeace, Rolf Schipper. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw bezwaar tegen die proefboringen? Nou ja, het is volstrekt onverantwoord om in dat kwetsbare Noordpoolgebied uh, naar olie te gaan zoeken. Sowieso was er zonder klimaatverandering nooit de mogelijkheid geweest om daarheen te gaan. Uh, want normaal gesproken ligt daar een hele hoop ijs. Maar ja, door die klimaatverandering smelten die poolkappen nu. Uh, en dat betekent dat het nu wel mogelijk is om een paar maanden in het jaar daar met een boorschip naartoe te gaan. Um, en ja daar dus op zoek te gaan naar de laatste druppels olie uh, die we nog kunnen vinden op aarde. En dat brengt een enorm risico met zich mee uh, voor dat prachtige natuurgebied daar. Maar goed, die boringen zijn niet het probleem, maar later dus de olie-exploitatie, de oliewinning. Het, is, het gaat om, nou ja, die boringen gaan natuurlijk om oliewinning. En die gaan erom om uh, daar nieuwe oliebronnen aan te boren. En nou ja, dit is het eerste schip van een uh, groot internationaal bedrijf wat daarheen gaat. Um, maar je kan je voorstellen dat als dat succesvol is, dat er nog heel veel andere bedrijven staan te springen om, um, om achter Shell aan te gaan. Hm. En dat is dan ook de reden dat zeven van onze actievoerders uh, gisteravond aan boord zijn geklommen van het Shell-schip, wat nu dus in uh, Nieuw-Zeeland ligt. Ja, maar... Om dat in ieder geval tegen te houden. Maar denkt u dat zo tegen te houden, exploitatie van dat gebied? Nou, dit is, dit is in ieder geval een, uh, een duidelijk signaal aan Shell en andere oliebedrijven um, dat wij, maar ik denk heel veel mensen op deze wereld, uh, er hebben in die paar uur tijd die actie duurt al, uh, al meer dan 24.000 mensen een, uh, een, een brief ook aan Shell getekend, um, dat heel veel mensen niet zitten te wachten op het in de waterschal stellen van het laatste unieke natuurgebied op aarde. Hmm. Zeg u voert actie in Nieuw-Zeeland, dat is uh, lekker in de buurt. Nee, dat is een emta vandaan. Um, er zijn niet zo heel veel van dit soort boorschepen en, nou um, ja, Shell heeft er een geschat dat die in Nieuw-Zeeland lag. Um, maar dit is wel de laatste haven die het aandoet. Het gaat rechtstreeks naar het noorden, naar, um, uh, naar Alaska toe. Het heeft daar overigens wel maar een hele korte tijd om te boren. Dus wat dat betreft, um, als die, uh, dat schip daar een tijd aan de ketting ligt... is dat voor Shell wel uh, een heel groot probleem. Ja. Dus in die zin heeft het ook wel echt zin om, uh, om dat Shell-schip daar tegen te houden. Ja, hoe gaat dat met die actie? Die blokkade, is dat nog aan de gang? Of, of grijpt de Nieuw-Zeelandse politie in? Nee, tot nu toe niet. Um, en um, er wordt ons niet ingegrepen. En dat is ook omdat onze actievoerders uh, nou ja, daar heel goed op getraind zijn. Uh, ze zitten daar op 50 meter hoogte uh, met z'n zeven uh, op dat uh, boorschip. En het is ontzettend moeilijk voor de politie om erbij te komen. Ze zijn ook echt van plan om daar uh, dagen te blijven. Daar hebben ze ook voldoende voorraden voor. Uh, dus ja, op die manier kan het wel echt een, uh, voor Shell een probleem worden... en voor deze exploitatie van het Noordpoolgebied. Hoofdschipper van Greenpeace, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Zondag zijn er verkiezingen in Senegal. Land waar maar liefst 60 van de bevolking jonger is dan 25 jaar. President van het land, eh, Wade, is 85. En gaat voor een derde termijn. En dat vinden veel jongeren één termijn te veel. Dat uiten ze onder andere in rapmuziek. Zo merkt ook onze correspondent Kees Broeren. Het maken van muziek, zoals rapmuziek, uh, lijkt een uh, tamelijk uh, onschuldige bezigheid. Maar hier in Senegal is rap, of faire rap, zoals men zegt, inmiddels een uh, politiek verdachte activiteit. En vandaar dat ik uh, in een volkswijk van Dakar op een straathoek wacht op iemand met wie ik, uh, zo lijkt het bijna, een geheime afspraak heb. Een jonge muzikant die ook de politiek vertegenwoordigt, de politiek van Maar. Oftewel, ik ben het spuugsap. De muzikant heet. Hoe kan het ook anders zou ik bijna zeggen? Kabbe, K-A-B. We zijn inmiddels bij zijn. Nou, laat ik zeggen, bescheiden woning aangekomen. Hij houdt een houten bankje tevoorschijn. ...waarop we gaan zitten en hopelijk iets meer horen over niet alleen de muziek... ...maar ook over de politiek achter de muziek. We heb het maar meer uh, van dit systeem... We is daar depuis de Senegal, van Senegal, depuis de onafhankelijkheid, tot nu toe... We zijn het uh, systeem uh, zat dat ze hier uh, in Senegal sinds de onafhankelijkheid heerst. Een uh, systeem uh, waarin uh, mensen onvoldoende te eten hebben. Waarin mensen onvoldoende geschoold worden. Waarin vrouwen te weinig recht hebben. Kortom, allerlei sociale ongelijkheden waar tegen Jan maar zegt te strijden. De coördinator van Yanamar heet Fadel Barro, een druk bezet man. Hier gaat weer zijn telefoon. Hij rent van de naar her door de stad. Ik ga hem vragen wat nou eigenlijk het doel is van deze beweging Yanamar. Het objectief van Yanamar is om het peuple Senegal te respecteren. Yanamar is een sentinel van de democratie. We willen de leiders van dit land dwingen om weer respect te tonen voor de bevolking, zegt Abdel Faro. Leiders, politieke leiders, moeten de wet respecteren. En daarom zijn we ook tegen de kandidatuur van Abdel Awad voor het presidentschap, omdat hij de wet daarmee schendt. Wij van Janamar zijn een groot netwerk van jongeren... Dat begonnen is door rappers, door jonge muzikanten en met dat netwerk willen we een voorbeeld stellen. We willen het fatalisme doorbreken en onze verantwoordelijkheid nemen in de bouw, de opbouw van ons eigen lot en onze samenleving. Veel jongeren in Senegal zijn ontevreden met de huidige regering... die nog wel graag één termijn langer wil blijven zitten. Ze uiten hun ontevredenheid in de rap. Kees Boeren doet verslag trouwens ook de komende dagen nog... in de aanloop naar de verkiezingen van zondag. Mark-Robbie Visser heeft het vanochtend over de wintersport. Allemaal naar de witte ja. sneeuw, wat een overdreven term is. Witte sneeuw, maar dat past goed bij Zwarte Zaterdag. Krijgen we dat morgen? Nou, ik denk het wel. Ik zit net een beetje even met Arnoud Broekhuis te praten... van wat we nou allemaal kunnen verwachten. En volgens mij is gewoon de conclusie, Arnoud, dat je niet goed bij je hoofd bent... als je morgenochtend naar de wintersport gaat. Kunnen we dat zo zeggen? Nee, dat kunnen we niet. Oh, sorry. Zeggen, ja. iets, iets te kort door de bocht. Maar toch. Ja, vakantie. Ja, vakantie is een feest. En daar uh, moet je beginnen als je vertrekt. Dus die, die reis is ook heel belangrijk dat je die gewoon relaxed uh, uitvoert. Ja. En uh, nou ja, in ieder geval regelmatig stoppen. En uh, die, die reis wordt ook bij je vakantie. Ja, dat is allemaal heel mooi gezegd. Maar ondertussen uh, kunnen we verwachten dat er morgenochtend... toch een, een hele grote piek vooral in Duitsland wordt verwacht... door jullie zusterorganisatie, de ADAC. Ja, het venijn zit natuurlijk altijd in de staart. Het laatste 100 kilometer, zowel in, in Frankrijk als in, in, in Oostenrijk en Zwitserland... Dan moet men van de snelweg af en dan die, ja, die, die smalle bergwegen... daar komen we elkaar tegen en daar zit waarschijnlijk de grootste vertraging. Ja, het is, uh, het is toch ook ieder jaar een bijzonder ritueel eigenlijk. Hè? Na de eerste week voorjaarsvakantie komt de eerste stroom Nederlanders de berg af... en uh, gaat de volgende stroom de berg weer op. Die begroeten elkaar daar ja. inderdaad en die wisselen van, uh, van bestemming. Ja. Zeg, waar, uh, waar, waar kunnen we de grootste problemen uh, precies verwachten? Het grootste probleem zit vooral in, in Zuid-Duitsland, rond München en dan op de, de routes naar Tirol en, en Vooralberg, dus de smalle ja. bergroutes. En uh, ja, daar komt men vanavond en vooral morgenochtend elkaar tegen. En wil je dat eigenlijk mijden, dan moet je eigenlijk morgenmiddag vertrekken als ja. je van daaruit. En... Om, om, hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Er komen nog zo'n ongeveer 180.000 mensen komen terug en er gaan zo'n ruim 160.000 heen. En die komen vooral uit de regio Noord, dus dat is noord nederland Ja. Ja. Wij zitten hier nu bij de ANWB tussen alle, alle studio's. En wie komt hier langs? Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat zo de verkeersinformatie verzorgen? Ja, er staat weer wat file richting uh, Europort. Ja, nou, Verklap het nou nog maar niet, want dan hoef je straks niks meer te zeggen. Dat is waar, dat is maar, waar. Ga, ga je ook uh, al de buitenlandse files uh, vanwege de wintersport doen? Als ze erom vragen, dan uh, zal ik ze melden. Maar op dit moment is het nog heerlijk rustig in de Alpenlanden. Oké, okay, dus dan, ja, je zou nu al kunnen gaan. Je zou nu kunnen gaan. Ja. heel goed dan ben je eigenlijk hier wel voor de grote groep, want uh, vanmiddag vertrekken er heel veel, vannacht vertrekken er heel veel, ja. en ja, die komen morgenochtend elkaar allemaal tegen. We hebben vanochtend ook even wel interessant misschien voor de automobilisten onder ons even een rekensommetje gemaakt. Want uh, ik las gisteren dat de benzineprijs weer door een plafond is gegaan. 1,80 euro zijn we inmiddels doorheen. En wat kost het dan eigenlijk om uh, op je wintersportbestemming te komen? Hoe gaan we dat uitrekenen? Nou, de mensen die naar de Franse Alpen gaan, die hebben het eigenlijk het beste. Want die kunnen via Luxemburg en daar is die ruim 1,30 euro. Oh, dat scheelt? Dat scheelt een stuk. Maar dat uh, wisten we ook eigenlijk wel. Ja, maar naar Oostenrijk, ja, dan moet je toch eerst hier tanken. In, in Duitsland is die rond uh, 1,60. En naar Oostenrijk 1,40 euro. Ja. Dus dat scheelt toch. Maar het is toch ook wel weer iets om rekening mee te houden. Ja, en niet om, om te rijden. Hè? Niet om voor om te rijden. Nee, want dan stook je het weer, uh, weer op. Exact. Gratis. Nou, daar zijn we dan nou weer. Ik, uh, wij praten straks verder. Groeten vanuit de AWB. Of nee, nog niet helemaal, want volgens mij zit ze al klaar. Ik weet het niet. <lacht> Ga ja. eens kijken. Ja, maar, nou, vooruit dan maar. Jolanda van der Velden bij de AWB. Goedemorgen zit je Marcel. Ja, ja, ja, ik zit er hoor. Eén uh, file richting uh, Europortgebied op de A15 van Rotterdam naar Europort. Tussen Hoofdliet en de Botlektunnel staat nu twee kilometer. Dat is alles? Dat is alles. Ja, de vrijdagochtend, uh, voorjaarsvakantie. Dus uh, Ik weet niet hoe lang we het volhouden. Ik denk rond half negen dat de teller ongeveer ja. op 30 kilometer uitkomt. En ik heb ze vanochtend al wel gezien, uh, die auto's met zo'n grote kist op het dak. Uh, wordt dat een drukke avondspits dan? Nee, voor de avondspitsen rekenen we eigenlijk ook niet op uh, al, te drukke, uh, al te veel drukte in Nederland. Ik denk dat er tussen vijf en zes uur zo'n, uh, ja, dat het dan wel 60 kilometer zal zijn. Nee hoor, in Nederland valt het reuze mee. Een stuk zuidelijker in Duitsland, daar gaat het vastlopen. Goed, dan weet, is iedereen gewaarschuwd, weet hij ervan. Bij de ABB, Jolanda van der Velden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Wie een vroege Anton Heibuur, Heibuur, sorry. Die een vroeger Anton Heiboer aan de muur heeft hangen. Het is gewoon een Nederlander. Had hij komend weekend kunnen laten taxeren in museum Jan van der Tocht in Aalsmeer? Uh, had, want die dag gaat niet door. Directeur van het museum Jan van der Tocht, Jan van Schoor, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom um, las? u... Zegt u het waar? Wat nou, wilt u het zeggen? Het Jan van der Tocht museum is in Amstelveen en niet in Aalsmeer. Oh, nou, dat staat hier verkeerd. Dan is dat bij deze hersteld. Het museum ja. in, uh, Amst uh, in uh, Amstelveen, juist. Meneer Verschoor, waarom last u die taxatiedag af? Nou, omdat er veel, te veel roering is om de heiboer. Ja. En wij hebben deze dag, was bedacht in december. En binnen de winter, met de vrouwen heiboer, zouden vandaag... Euh, zouden zondag de werken taxeren. Mm -hmm. En het was eigenlijk alleen de bedoeling... dat, euh, want de heiboers hebben de fondatie... De, Opgericht. Ja. Dat. Zeg uh, maar Stichting Heiboer. Ja. En wij wilden eigenlijk ontdekken. wat er van uh, mooie heiboers nog waren. Mm -hmm. Omdat we dan. zeg maar. volgend jaar daar een mooie tentoonstelling van zouden kunnen maken. En misschien hadden we ook wel de mooie heiboers opgehangen. bij deze tentoonstelling. Ja. Maar omdat er veel over valt en echt is, willen wij dat als museum dus niet doen die dag. Want dat zou niet prettig zijn als er te veel nadigheid zou komen. Ja, die, die opheffen is om uh, die tentoonstelling hè, in Zwolle, ja. het museum de fundatie, die heiboer tentoonstelling, ja. uh, daar zou het een en ander niet echt zijn. Ja. Uh, ofwel, er is in ieder geval twijfel over. Uh, maar dan snap ik toch niet helemaal waarom die die dag uh, nu aflas. Want dat nou, is misschien wel dat... de, de gelegenheid om uit te vinden of je een echte hebt. Ja, maar het was ook niet de bedoeling alleen om te kijken of heiboer echt. Het ging eigenlijk maar om oude heiboers te ontdekken. Ja. En het ging niet om, zeg maar, want het was zeker in december helemaal niet aan de orde of het uh, echt of vals uh, is. Hè? Want dat is nooit onze bedoeling geweest. Dan hadden wij ja. het ook nooit gedaan. Oké. Okay. Dus u was op zoek eigenlijk naar een soort inventarisatie van oude heiboers? Ja. Ja. En dat was eigenlijk in het museum... omdat er nu momenteel een hele mooie tentoonstelling is. Die duurt tot en met 18 maart. En dat was eigenlijk de bedoeling om, uh, om dan die dag daarvoor te organiseren. Ja, komt van, uit, kom, kom van uitstel afstel? Of komt er nou, toch nog wel een taxatiedag? Dat dag? weet ik niet, maar uh, misschien uh, komt het nog eens eens. Maar uh, op dit moment willen we het gewoon niet. Nee, nou... Goed, dan wachten we het af. Meneer Verschoor, hartelijk dank voor uw uitleg. Ja hoor. Is Jan is Verschoor klaar. hoorde u directeur van het museum Jan van der Tocht in Amstelveen. AZ dan. AZ heeft ten koste van Anderlecht de achterfinales van de Europa League bereikt. Na de 1-0-zege in Alkmaar won de ploeg van Van Beek ook gisteravond in Brussel met 0-1. Voor middenvelder Maarten Martens had de overwinning ook een persoonlijk tintje. Hij is namelijk opgeleid bij de jeugdopleiding van Anderlecht. Dat is heel mooi voor, voor mij persoonlijk. Uh, natuurlijk. Uh teamprestatie en de doelstelling om een ronde verder te komen, uh, ja, dat primeerde. Maar uh, ja, ik moet wel eerlijk toegeven dat mij dit wel heel veel deugd doet. Ja, je staat er prachtig bij te lachen. Uh, het komt ook nog eens in een, uh, in een week, eigenlijk om een dag dat je bent geselecteerd voor het Belgische elftal. Mooiste week van het jaar, denk ik. Nou, inderdaad. Uh, het is uh, nou, een mooie dag voor mij uh, sowieso. Uh, het nieuws van Nationaal elftal is natuurlijk ook heel mooi, omdat, je, ja, omdat ik toch van, van, van ver teruggeknokt ben. Met, met vele blessures en uh, ja, ik heb er altijd in geloofd dat als ik fit uh, zou zijn en een lange periode kon spelen, dan, uh, ja, dat ik die kwaliteit wel had. En, uh, ja, het, is, uh, het is inderdaad heel mooi. Wel een beetje geluk gehad hè, vandaag? Ja, we, dat moeten we eerlijk toegeven. echt was uh, ja, van bij het begin uh, heel goed en uh, dat hun, hun ballen er niet in gingen de, ja, was soms uh, ja, miraculeus eigenlijk. Want, uh,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 Nee, dat niet, want ik ben al uh, vertrokken op een leeftijd van 20. Uh, ja, met, uh, op een moment dat ik nog niet klaar was om echt vast in, van, vast in het eerste helft al hier te staan. En uh, ik vond het belangrijk om op een niveau lager uh, ja, uh, wedstrijden te gaan spelen op het hoogste niveau. En, uh, ja, dat is uiteindelijk ook mijn keuze geweest, dus uh, dat niet. Je wordt gewisseld, ik weet niet of je het door hebt gehad. Maar, uh, voor ons was dat wat makkelijker, want wij zaten op de tribune. Maar er waren vele supporters van Anderlecht uh, die voor je applaudisseerden. Uh, heb je dat meegekregen? Ja, er ging er ook veel fluiten volgens mij, maar uiteindelijk uh, kreeg ik het ook wel een beetje mee. Ja. Het uh, ja, ging wel snel, moet ik zeggen. Dat, dat, dat heb ik, niet, ja, ik kreeg het wel een beetje mee, maar ja, het is altijd leuk als mensen applaudisseren. Dat, dat, dat, dat vind je leuker dan dat ze gaan fluiten. Maar anderzijds, ja, ik begrijp ook dat de supporters hier teleurgesteld waren voor, van de, voor het resultaat van Anderlecht zelf. Geniet ervan. Oké, okay, dank je. Maarten Wartens van AZ en AZ speelt in de achtste finales van de Europa League tegen het Italiaanse Udinese. In Zwolle wordt de kist met een gedeelte van het gebeente van Thomas A. Kempis opnieuw verzegeld. Zegels van de kist waren vorig jaar verbroken omdat men wilde weten hoe Thomas A. Kempis er eigenlijk uit heeft gezien. De schrijver is vooral bekend van zijn boek De Navolging van Christus. De 15e eeuwse Thomas A. Kempis wordt internationaal gezien als een van de belangrijkste religieuze denkers in de middeleeuwen. Ton Hendrikman van de stichting Grafmonument Thomas A. Kempis kwam met het idee om een reconstructie van A. Kempis te maken. Meneer Hendrikman, goedemorgen. Ja. Morgen. Waarom zou u dat graag willen, zo'n reconstructie? Nou, dat heeft te maken met een toenemende interesse voor de beweging waar Thomas de Kempis deel van uitmaakte, de moderne devotie, in gang gezet door Geert Grote uit Deventer. Ja. En naarmate je daar uh, dieper in de materie duikt, ontstaat uh, bij, bij mensen soms spontaan de vraag van, uh, hoe zou die man nou eigenlijk uitgezien hebben? Hmm. Ik zou hem eigenlijk wel eens willen ontmoeten, dat soort dingen. Ik denk dat dat iets is eh, wat mensen zo nu en dan overkomt. En nu deed zich de gelegenheid eh, voor, omdat eh, in het eh, vorig najaar... ...er een, eh, de beide musea in Zwolle de handen ineen hebben geslagen... ...om een grote expositie te wijden aan de beweging van de moderne devotie... ...waarbij Thomas en Kempis gewoon ook een onderdeel van deze expositie was... En uh, dat mooi met elkaar samen zien. En Ik heb toen in een van de laatste vergaderingen uh, van de commissie die dit moest voorbereiden, uh, het voorstel gedaan om te kijken of het tot een driedimensionale reconstructie van het hoofd van Thomas zou er kunnen komen. Ja, want een afbeelding was niet genoeg, want die zijn er wel. Als ik even zijn, op, op internet ja, kijk, zijn er wel afbeeldingen ja, van, van Thomas. Van, van Thomas, dat valt mee. Of het ook allemaal naar het leven uh, geschilderd is, dat is uh, de vraag. Daar is eigenlijk nooit echt onderzoek naar gedaan. Um, ja. Maar uh, ja, gezien de technieken van de forensische instituten bijvoorbeeld, uh, kan men op het ogenblik heel veel dingen doen, er zijn ook prachtige voorbeelden van. Ja. En, en Heeft u nu nou dan zo'n 3D reconstructie van het hoofd van Thomas A. Kempers? Nee, dat is uh, niet uh, gelukt, oh. uh, men heeft uh, ook geen poging in het werk gesteld, want toen uh, de kist werd geopend en de zegels werden verbroken. Eh, kon dus eh, het gebeente van Thomas. voor zover dat nog aanwezig was. Eh, uit de kist worden gehaald. Er was, er was dus wat weg? Nou, er zijn in de, in de loop der jaren. en dat is eigenlijk vanaf eh, het opgraven van het gebeente van Thomas. in eh, 1672. het bekende rampjaar. Eh, degenen die verantwoordelijk waren voor de wat men dan noemt de reliquieën, uh, is men gezwicht voor de druk van buitenaf... om ook delen van het skelet als reliquie aan die en die en gene te schenken. Maar dan denk ik gelijk, de schedel was weg. Nee, de schedel was, die was er niet. En uh, dat heeft mij ook een beetje op het uh, verkeerde spoor gezet in die zin. Maar wacht even, de wacht even. schedel was er niet of was hij er nog ja, wel? Ja, die was er wel. Was er wel? Die was er wel. Die kon je ook zien als je de deksel van de reliekist opendeed. Er zit namelijk een glazen binnenkist in een houten buitenkist. Ja. En daar kon je zo op het schedeldak kijken. Pas toen de schedel eruit gehaald werd, konden we zien hoe ernstig die beschadigd was. En er waren ook ja. onderdelen van weg. Waardoor een reconstructie niet meer verantwoord was. Nee. Nou, jammer meneer Hendrikman. En nu, nu wordt het weer uh, verzegeld. En wat, en wat gebeurt er dan mee? Uh, dan blijft het gewoon in de kist. Het gemeente is uh, onderzocht. Er uh, heeft wat schimmelvorming plaatsgevonden, ja. waardoor uh, het nodig was om in nieuw verpakkingsmateriaal, de stoffelijke resten, te verpakken. Dat gaat nu in de kist. De glazen binnenkist wordt uh, verzegeld, er komt een oorkonde op voorzien van het aartsbisschoppelijk zegel van Utrecht... Mm -hmm. En uh, dan uh, wordt er een hoekje in de basiliek uh, wordt ingeruimd... voor de devotionele ja. praktijken van de diverse kerkgangers. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg, meneer Hendrik Man. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten, met Marjan Koekoek. Veel economisch en financieel nieuws in de kranten vandaag. Op de voorpagina van de Telegraaf staat dat Nederlandse ondernemers... steeds vaker hun bedrijf verplaatsen naar Duitsland. Nu onze economie dit jaar met 0,9 krimpt... en die van Duitsland nog altijd groeit... biedt dat mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Volgens de krant bieden ook de goed draaiende Duitse export... en machinebouw volop kansen. Op het Duitse bedrijventerrein Gildehaus, grens aan Twente... is zelfs 70 van alle bedrijven Nederlands. Aanleiding daarvoor is de extreem lage grondprijs. Je hebt het dan over slechts 10 euro per vierkante meter. Maar de prijs in Nederland al snel meer dan 100 euro bedraagt... zegt een ondernemer in de krant. De conclusie van de Telegraaf? Duitsland longt. Almere moet het schaatsmekka van Nederland worden. De gemeente heeft plannen voor de bouw van een nieuw Tjalf... Het nieuw te bouwen ijsstadion moet zo'n 60 miljoen euro kosten... meldt het Algemeen Dagblad. Maar de alleenheerschappij van TIAF in Nederland lijkt daarmee ten einde. Almere ziet zijn kans schoon. Nu de schaatsbaan in Heerenveen slechts wordt gerenoveerd... en er dus geen nieuw stadion komt. De ultramoderne schaatsbaan in Almere moet, 400, moet twee 400 meter banen krijgen... waarvan één professioneel gebruikt moet worden. Er komen 20.000 stoeltjes in de schaatstempel die in 2015 open moeten gaan... De initiatiefnemer zegt geen subsidie nodig te hebben, maar hoopt wel op een lening van de gemeente. Shell, slachtoffers, flegmatieke Brit, kopt het Financieel Dagblad. De krant schrijft over de Britse topman Malcolm Brandit. Die een cruciale rol heeft gespeeld bij de oliemaatschappij. Maar nu moet hij zijn spullen pakken. Het bestuur vond dat het tijd was voor een nieuwe leider, zegt het bedrijf tegen de krant. En dat is opmerkelijk. Volgens het FD krijgen bestuurders met een goede staat van dienst niet zelden een plek in de Raad van Commissarissen. Volkskrant heeft een pagina-grote profiel gemaakt van Mario Monti. Hij is namelijk precies 100 dagen het premier van Italië. Volgens de krant is Super Mario, zoals hij ook genoemd wordt, overal geprezen. Hij is in alles de tegenhanger van zijn voorganger Berlusconi. Cool en zakelijk probeert hij Italië financieel gezond te krijgen. Tot nu toe oogst hij niets dan lof. Naast Super Mario heeft hij nog andere bijnamen als de redder van Italië... of zelfs de man die Europa zou kunnen redden van de ondergang. Het contrast kan niet groter zijn. Waar Berlusconi in de nadagen van zijn premierschap de risée van Europa was... Monti ondanks een staande ovatie bij zijn bezoek aan het Europese parlement. En Nederland stelt twee experts beschikbaar voor verdere bestrijding van piraterij... voor de kust van Somalië, heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken... William Hague bekendgemaakt tijdens de Somalië-top in Londen. Nederlands Dagblad schrijft daarover. Nederland gaat voor het bestrijden van de piraten... samenwerken met Groot-Brittannië en de Seychellen. En ze gaan samen een nieuw anti-piraterijcentrum oprichten.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 Dit is Radio 1.